7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De oud-voorzitter van het parlement van Curaçao, Mike Franco... is aangesteld als regeringscommissaris voor Sint-Eustatius. Maandag besloot staatssecretaris Knops in te grijpen op het eiland... omdat het bestuur volgens hem ondemocratisch handelt... en Nederlandse wetten terzijde schuift. Het bestuur wordt ontbonden. Regeringscommissaris Franco gaat samenwerken... met oud-CDA-burgemeester Mervin Stegers. Staatssecretaris Keizer neemt geen maatregelen na de vertraging van de postbezorging door PostNL eind vorig jaar. In december waren er veel klachten over late bezorging. VVD en D66 in de Tweede Kamer stelden daar kritische vragen over. De staatssecretaris ziet nu geen aanleiding om in te grijpen... en wijst erop dat de autoriteit consumentenmarkt markt bekijkt of de problemen structureel zijn... PostNL erkent dat de bezorging in december vorig jaar vertraging heeft opgelopen. Het bedrijf bekijkt zelf hoe problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Seksisme en bedreiging van vrouwen op sociale media en internetplatforms... worden zelden tegengegaan door de grote techbedrijven... blijkt uit onderzoek in Frankrijk. Facebook, Twitter en YouTube verwijderen na klachten van vrouwen soms wel berichten... maar het gebeurt maar in 10 procent van de gevallen.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 Vannacht temperaturen van min 2 aan zee tot min 7 in het oosten. Mogelijk valt er in de nacht en vroege ochtend in de kustprovincies een beetje sneeuw. Morgen wisselend bewolkt, met soms ook zon. Overdag wordt het 1 graad langs de oostgrens en zo graad of 4 aan zee. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersreformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. We zien een hele duidelijke uitzondering... en dat is de A27 van Utrecht naar Breda. Er staat tussen Hagestein en Noorderloos 12 kilometer... met meer dan een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rijbaan is zojuist weer vrijgegeven... maar de vertraging is nog flink. Dus het loont wel om om te rijden. Van Utrecht naar het zuiden kan dat vanaf Everdingen... over de A2 en de A15. Op die A2 staat inmiddels wel wat Tussen Beest en Knopendijl, zo'n 4 kilometer. Verderop naar het zuiden op die A2 gebeurde een ongeluk bij Den Bosch, bij Knopend Empel. Daar staat 4 kilometer file en er is één rijstrook dicht.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 Een hele goede avond, tot 11 uur vanavond langs de lijn in de omstreken met heel veel voetbal. En laten we gelijk maar beginnen bij een van de wedstrijden die op dit moment gespeeld wordt: PSV tegen Excelsior Ragnar Niemeijer. Eindelijk weer een grote kans gezien voor PSV dat met 1-0 voor staat. We spelen nog 9 minuten in de eerste helft en het was Bergwijn met een kopbal die door Matthijs van de Lijn af moest worden gehaald. Terwijl nu Ramselaar zoekt naar ruimte om te schieten biedt misschien de kans aan Arias 25 meter van het doel, maar ook 2 meter naast het doel. Het blijft dus 1-0 hier. Twente AZ, ook daar het verschil 1 in het voordeel van AZ... door Johan ba uh, Jan Bax moet ik zeggen. Jan Vincent. Ja, een strafschop uit de strafschop heeft uh, Jaan AZ... het voorsprong geschoten, maar bijna was het 1-1... uit de vrije trap van Adam Maher. Zo'n zwabberbal produceerde die met alle moeite gekeerd... door Marco Bizot, De doelman van AZ. Maar hij hield hem wel tegen en daar gaat het om als keeper. Daar sta je voor. En dus staat het na ruim een half uur nog 0-1 bij Twente AZ. En dan is er nog die andere wedstrijd die op dit moment wordt gespeeld. FC Utrecht tegen een verdedigend Sparta en die houdt kamp... Ja, Utrecht komt maar niet door die muur heen, staat 0-0. Maar de geschiedenis heeft geleerd, muren zijn er om geslecht te worden. 0-0. Donar tegen Mons. We hebben al gezegd, uh, Leon Kersten, het is een belangrijk duel voor Donar Voor de eerste ja. keer sinds 2009 wellicht een uh, Nederlandse ploeg bij de laatste 6. Ja, en het is gewoon een goede ploeg hoor, dat Donaar. Goede start ook tegen Mons was 8-0. Natuurlijk doen die Belgen iets terug. We hebben nu bijna vijf minuten gespeeld. en De stand is 10-5 in het voordeel van Donar. En zo meteen om kwart voor negen Rodi SC tegen Ajax... Nakbereda tegen Heracles en Willem II tegen VVV. Tijd is high, Blondie. Ragnar in Eindhoven bij PSV tegen Excelsior. Wij hebben hier twee schermen aan staan, dus we kijken wat mee, Ragnar. Dat mag. En ik deed even net... Snap je dan wat ik bedoel op die Agenda Space? Ja. Ik zie nu ook weer een overtreding van Fortes. Die krijgt veel geel als Lozano weg is aan de rechterkant. Nog 3,5 minuut. 1-0 dus. Ja, die Matthij op het middenveld kan niet bij de bal. Die zien we in de voeten van Luc de Jong. Althans, die zagen we zojuist in de voeten van de Jong. Dan speelt de bal de Jong weg, eh, of de Jong die bal weg. En dan komt hij inderdaad, die Matij met zijn noppen keihard op de ja. kuit inzetten. Ja, dat is een hele typische overtreding. Hij raakt geblesseerd, de jong. Hij krijgt niet in geel, toch? De, bleek, Martijn, of de wel. wedstrijd, nee, er gebeurt helemaal niets. En ja, de scheidsrechter kan daar zomaar rood geven. Helemaal mee eens. Hey, uh, ja. Ziet het blijkbaar anders, maar dat komt toch haast niet. En Fortes dus nu wel met uh, het geel naar die overtreding op Lozano. Die op boot overigens diezelfde De Jong een paar minuten terug. Een enorme kans, 5, 6 meter van het doel. Ja, en dan klaagt De Jong wel eens over het feit dat keepers tegen hem heel goed staan te keepen. Dat hij wel eens pech heeft en dat niet verdient. Ja, nu schoot hij de bal af op Zwarthoed. Miraculeuze redding. En uh, daarna dus die uh, keiharde overtreding. Mauro Junior met de vrije trap, die wil het dan heel mooi ineens doen. Zoekt de verre kruising vanaf dus de rechterflank. De bal is twee meter buiten het uh, strafschopgebied, misschien drie van PSV. Maar uh, ja, vanaf die rechterkant over die kruising uh, heen. En dan mag zwarthoed de bal gaan oppakken. Dat was een grote kans voor PSV zojuist. Die kopbal daarvoor van Bergwijn ook. Het is dus niet zo dat PSV niet meer mogelijkheden heeft gehad om de score verder op te voeren. Maar 1-0 blijft altijd gevaarlijk. Ik herinner me een wedstrijd twee seizoenen terug. Ik was er zelf bij in de 92e minuut. Een goal van Hesselbenk. toen voor de gelijkmaker een 1-1. Gevaar zit in een klein hoekje, ook voor PSV wellicht. Misschien kunnen de Eindhovenaard nog een keer komen. De bal naar Bergwijn in de as van het veld. Weggehaald Matthij En dan opgevangen door Ramselaar. 20 meter over de middenlijn. Draait dus om de eigen as. Hendricks terug naar Ramselaar. Blik op de klok. Kleine twee minuten nog. PSV had op meer kunnen staan. Maar het is maar 1-0 tegen Excelsior dus. In Utrecht probeert FC Utrecht door de verdediging van Sparta heen te komen. En die houtkamp, hoe, hoe gaat ze dat af? Nou, niet goed, want het staat nog altijd 0-0. En het is eh, opvallend hoe weinig kansen FC Utrecht weet te creëren. In de beginfase nog wel 1,5 kans. Dessers is een keer gevaarlijk geweest. Maar eigenlijk de laatste 20 minuten helemaal niet meer. Terwijl, ik denk, het balbezit 75% voor FC Utrecht is en 25% voor Sparta. En Sparta met een paar uitbraken ook nog best wel dreigend was. Nu, bal via Van der Maal naar Ayoub is niet zuiver genoeg. Kan door Vriends, ooit nog spelend voor FC Utrecht, over de lijn worden getrokken. En dan uh, mag er weer gegooid gaan worden door FC Utrecht. We zitten uh, anderhalf minuut voor het eind van de eerste helft met Ajoep in balbezit. Ayop uh, speelt de bal naar buiten naar Van der Marel. Van der Marel probeert de bal uh, binnen door te geven. Maar het is zo druk in dat centrum bij uh, Sparta achterin dat daar geen doorkomen aan is. En zul je toch naar plan B moeten gaan via de grond zoals nu met Kerk. Kerk uh, draait zich goed vrij van uh, Duggal gaat dan liggen en krijgt de vrije trap mee. Dus op een prettige plek. Want nu gaan Willem Jansen mee naar voren. Ramon Lewin gaat mee naar voren. Dat zijn de centrale verdedigers van Utrecht. Want die kunnen heel goed koppen. En de bal ligt aan de linkerkant van het veld. Een meter buiten het strafsopgebied. En Joep heeft natuurlijk een geweldige trap in zijn benen. Net als Labiat. En een van die twee zal die vrije trap gaan nemen in de 45e minuut. Oftewel de laatste minuut voor rust. 0-0 de stand. En het zou Utrecht en Jean-Paul de Jong heel wat waard zijn om nu te scoren. Ik denk dat Labiat die kijkt zo gevaarlijk richting een hoek ook van het doel. Eh, misschien dat hij het wel in één keer gaat proberen. Maar dat zou ik niet doen. Want je hebt de lange mensen juist voorin gezet om eventueel te laten koppen. moet de bal 3 centimeter achteruit van Dennis Higler, de scheidsrechter. En dan kan de vrije trap genomen gaan worden. Ayoub met links of Labiat met rechts. Ik zeg de laatste... Daar komt uh, zijn aanloop. En inderdaad, Labiat richting die hoek. Hij keek er al naar, maar hij schiet hem er net overheen. En zo is er, na 44,5 minuut, is het nog altijd 0-0. En zal dat hoogstwaarschijnlijk ook de ruststand zijn. PSV Excelsior, daar is het uh, rust. 1-0 door uh, die goal van uh, Lozano. Gaan we kijken bij Jan-Vincent van Zuiden bij Twente tegen... AZ nog steeds uh, 0-1. Twente wel kansen, of niet? Nee, nee ja, eentje uit die vrije trap van Maher. Maar verder nog weinig laten zien. Nu AZ met Guustil in het strafschopgebied. Die kapt één man uit. Kan hij hem terugleggen op Swenson? Nee, dat kan niet. Ja, AZ is uh, ook niet echt gevaarlijk. Want dat ontbreekt een beetje aan kansen in deze eerste helft. Uh, vier minuten trouwens nog tot aan de rust. Het staat voor de uh, duidelijkheid nog steeds 1-0 in het voordeel van AZ. Door die benutte strafschop van uh, Jahan Baks. Maar ja, verder eigenlijk niet zo heel veel uitgespeelde kansen gezien. Dat komt een beetje omdat beide ploegen niet door tastend genoeg zijn in de eindfase. Ze spelen die bal wel goed rond, dan komen ze ook wel bij het strafschopgebied. Maar dan het laatste moment, dan moet er een goede paas komen... richting een spits of richting een buitenspeler. En dat ontbreekt er aan beide kanten aan. En dan ja, krijg je een wedstrijd zonder al te veel kansen. Nu het balbezit voor Twente op het middenveld via Ter Avest. Die stuurt Jensen de diepte in. Frederik Jensen, die verliest dan het duel van Ouwejan. Die schiet de bal naar voren toe. Maar Twente vangt hem op. Komt de bal bij Fuskiet. op de rand van het strafschapgebied. Heeft hij ruimte om uit te halen? Nee, hij geeft hem af op Tigadouini met het schot. Ja, ah, er staan drie man van AZ voor. Maar ja, uiteindelijk is het wel nog steeds balbezit voor Twente. Met Adam Maher. Die zet goed door. Richting de achterlijn. Nu krijgt een zet van Mitsieu. Het is geen overtreding, zegt scheidsrechter Simon Mulder. Maar Mitsieu, dat is toch wel een geweldenaar daar op het middenveld bij AZ. Een echte Noorse stofzuiger. Die pakt zoveel ballen op het middenveld af van zijn tegenstanders. En nu ook weer wint hij het duel van Maher. En her daarmee het balbezit voor AZ. Was trouwens nog even twijfelachtig of Mietje kon spelen. Heeft last van zijn hamstring, maar Mietje kan meedoen. Hele belangrijke pilar in het elftal van John van der Brom. Balbezit is voor AZ met een doeltrap. Nog 2,5 minuut tot aan de rust. De ploeg uit Alkmaar nog altijd op 1-0 voor tegen Twente. Ondertussen is het in Utrecht ook rust. FC Utrecht tegen Sparta nog steeds 0-0. Daar gaan we even naar basketbal. Leon Kerst in Groningen, Donar tegen Mons... Ja, die Belgen die moeten ook winnen om verder te komen in de Europa Cup. Maar het eerste kwart is net voorbij. We zitten in de rust die er tussen het eerste en het tweede kwart zit. De stand is 25-18 in het voordeel van Donar. 5-3 punten is dus raakgeschoten. Publiek op de tribune. En eigenlijk niks aan de hand. 18 punten tegen. Dat is helemaal niet raar in Europees basketbal. En 25 maken is gewoon extreem goed. Natuurlijk wel die drie punten raak blijven schieten. Maar op dit moment is er voor Dona niets aan de hand. En ik kan er nog even aan toevoegen. Als ze winnen zijn ze groepswinnaar. En zeker van de knock-out fase. Maar de resultaten in de andere groepen zijn echt dusdanig. Dat als, als ze hier alsnog met 40 punten verliezen. Ik denk dat Dona nog steeds naar die knock-out fase gaat. Het is even rust. 25-18 in het voordeel van Dona. Ja, rust bij Psv Celsior en bij het echte Sparta bij Twente AZ. Nog niet, Jan Vincent. Nee, ze zijn ietsjes later begonnen. Dat komt omdat men stilstond bij het aantal overleden mensen rondom Twente. AZ nu in de aanval. Staat nog steeds met 1-0 voor. Anderhalve minuut nog. En ik denk dat er niet al te veel blessuretijd bij gaat komen. Want weinig, het spel heeft weinig stilgelegen in deze eerste helft. Het balbezit opnieuw voor AZ nu op het middenveld. Met Teun Koopmeiners, een van die jongens uit de eigen opleiding van AZ. Daar hebben ze er nogal wat van. Die uh, jonge talentvolle lichting die nu uh, doorbreekt bij AZ dit seizoen. Gaat de bal uiteindelijk via um, Jahambaks naar Swenson. Die krijgt een tik van Cuevas. De Chileense linksback van Twente die heeft nogal wat overtredingen nodig. Hij is een harde verdediger daar aan de linkerkant. En uh, ook nu weer heeft hij een overtreding nodig om uh, Swenson af te stoppen. En dan krijgt uiteindelijk AZ een meter of tien over de middenlijn een uh, vrije trap. Wordt snel genomen door Swenson. Even terug naar Hatsidiakos. Dan gaat de bal naar uh, oeh, oeh, Dat is een uh, vrij kort terugspeelballetje op Bizot. Die Gadouini zat er dichtbij. Nee, Tom Boeren was het. Maar uh, Bizzot, hij stond op te letten. De doelman van AZ. En die is net op tijd om die bal uh, door te spelen. Is het uh, oude Jan in balbezit. Via Wuitens gaat de bal uiteindelijk dan weer naar Hatsidiakos. En zo uh, speelt AZ de, uh, ja, de helft vol. De eerste helft. Ik heb nog uh, niet een bordje gezien van de Vido Official Met het uh, aantal minuten dat er aan blessuretijd bij komt. Misschien komt dat er ook wel helemaal niet. Want dan is het zo dadelijk afgelopen met nog 15 seconden te gaan. Maar voorlopig gaat het spel nog even door. Twente... Herover de bal op het middenveld. Tom Boeren wordt diep gestuurd. Daar is het wuitens de aanvoerder van AZ. Die het gaat dichtloopt. En uiteindelijk de bal over de zijlijn schiet. Betekent een ingooi. Hij doet dat trouwens via Boeren. Dus is de ingooi voor AZ. Maar dat hoeft allemaal niet meer. Simon Mulder fluit voor de laatste keer deze eerste helft. Het is rust bij Twente AZ. En die ruststand is 0-1 door een strafschop van Jahan Max. Ja, nog even dus de ruststanden van de drie wedstrijden die gespeeld worden op dit moment in de eredivisie. PSV, Excelsior 1-0... Utrecht Sparta 0 en Twente AZ 0 We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 Ja, Zometeen een kwart voor negen, ook drie duels. Rodi SC Ajax is er daar één van. En uh, ja, er kwam nieuws uit, uh, uit Limburg. Want Roda wil de laatste acht minuten van de kwartfinale van de beker overspelen. En wel met een 3-2 voorsprong. Het doelpunt waarmee Roda voorsprong leek te komen. na besluit van de videoscheids werd hij alsnog afgekeurd wegens Hens. En Roda overweegt nu zelfs om naar de rechter te stappen. De algemeen directeur Wim Collard legt uit waarom. Ik ontken ontkennen niet dat er een hensbal is gemaakt door Michael Rosheuvel. Alleen het, het feit wat daarna gebeurt, een aantal keren balbezit van Willem II. En volgens de reglementen ontstaat er dan een nieuwe spelsituatie. En vanaf het ontstaan van die nieuwe spelsituatie is er geen enkele overtreding begaan totdat de bal in netje ligt. Klopt, maar de scheidsrechter en videoscheidsrechter hebben nou eenmaal geoordeeld. Ja, maar de vraag is, waar hebben ze over geoordeeld? En in onze ogen en ook bij het terugkijken van de beelden... Heeft de, de video heeft geoordeeld of er een hensbal is gemaakt? En dat ontkennen wij ook niet, mm -hmm. alleen het vervolg daarop wordt bij de beschouwing gelaten. En dat is nog net cruciaal. Wie heeft de klachten ingediend bij de KNVB? Heeft u al wat gehoord? We hebben van de KNVB vandaag officieel terugkoppeling gekregen. dat de beslissing genomen wordt door het bestuur betaald voetbal. En het bestuur betaald voetbal wil haar beslissing baseren op de terugkoppeling. van de vraagstelling bij de IFAB in Genève. Men zoekt internationale deskundigen om. De, dit is een grijs gebied waar we over praten. Ja, dat was onze constatering ook toen wij afgelopen vrijdag bij de KVW vroegen van bij welke instantie moeten wij zijn. En de terugkoppeling in de eerste instantie was, hier is geen protocol voor. Ja. Dus alleen na die overweging is het een principe kwestie om ook voor alle BVO's duidelijkheid te krijgen over dit soort zaken. Ja, principe kwestie, maar je wil gewoon een halve finale spelen. Dat scheelt in een uh, half miljoen. Het is in sportief en in financieel opzicht belangrijk, hè, voor, de, voor de fans en ook voor de jongens die de laatste weken zullen presteren. Ja, de laatste keer in een halve finale is ook voor RODC weer een tijd geleden. En logisch, financieel steken we niet onder stoelen of banken. Het gaat om 500.000 euro misschien. Wilt u echt naar de rechter? We nemen het in overweging. En dat is nog altijd de positionering die we in de club hebben. Afhankelijk van de terugkoppeling vanuit de KVB. Is het wel een zaak waar we serieus naar kijken. Het is voor ons een hele serieuze kwestie. En in het belang van de club moeten we het meenemen. Als de KVB niet naar tevredenheid reageert. op datgene waar we het nu over hebben. dan overweegt u niet, dan gaat u naar de rechter. Dan zal dat in de besluitvorming een hele grote rol spelen. Eventjes nog, want uiteindelijk verlies je van strafschoppen. Je hebt gewoon strafschop verkeerd genomen. Hè? Zo kun je het ook uh, bekijken. Ja, ze <laughs> nou, zijn niet verkeerd genomen. De keeper pakte de vijfde heel erg goed. Ze waren allemaal tussen de palen. Ja, dat is natuurlijk de vraagstelling. In hoeverre kun je op een besluit na afloop van de wedstrijd nog terugkomen? Ja. En wij vinden dit zo cruciaal. Je maakt gebruik van de videoref. Wordt aangekondigd. En als het dan een verkeerde interpretatie is of je neemt het niet mee. Dan vinden we dat we daar discussie mogen stellen. Ja, Wim Collard is dat dus de algemene directeur van Roda... in gesprek met verslaggever Joep Schreuder. basketbal, de Europe Cup. Is het voor Donar Groningen nou een zo goed als uitgemaakte zaak... dat ze de knock-out fase gaan, gaan halen? Maar er moet wel ook gewoon gebasketbald worden, Leon? Ja, zeker. En je wil natuurlijk gewoon winnen... en als groepswinnaar doorgaan naar die, naar die loting. Eh, maar er is alleen een klein probleempje voor Donar. Ik brouw, de coach moest net een time-out nemen. Want ja, het ging zo goed, 8-0, 25-18, niet zoveel aan de hand. Maar zojuist was het ineens 33-30. Die Belgen hebben natuurlijk ook een coach. Daniel Goethals, oud internationaal van België. Een hele forse man. Die is heel boos geworden op zijn spelers. Die beginnen ineens drie punten raak te schieten. Waardoor het echt een wedstrijd is geworden. Nu weer een drie punter van Jones. Die kets op de ring. Rebound Dona. 35-30. Nog zes minuten te spelen tot aan de rust. Groningen speelt helemaal niet slecht. Maar verdedigend laten ze af en toe iets te veel ruimte. Na de laatste paar minuten dan. Aan de drie punter van de Belgen. En die kunnen die wel schieten met de Amerikanen die ze hebben. Maar Dona staat vijf punten voor. En als ze gewoon een ding doen. Dan is er ook niet zoveel aan de hand. Nu Thomas Koenis raakt bijna de bal kwijt. Bal naar de hoek. Nieuwe Amerikaan Burgess. Die schiet de drie punten. Gaat missen. Rebound Jason zo. Nee, die is voor de Belgen. Ja, het zijn van die dingetjes. De bal gaat er niet meer in. Even kijken nu wat die verdediging gaat doen. Want ze moeten eigenlijk die Belgen stoppen, mons, Hun aanval onderbreken, zoals de eerste paar minuten was. Maar die Belgen spelen de bal goed rond. Tibby wil naar de ring, maar er wordt een fout op hem gemaakt. scheidsrechter zegt, de bal gaat naar de zijkant. Ja, je merkt aan het spel, maar je merkt ook aan het publiek... wat vrij stil is op de achtergrond. Want er zitten hier toch 4.300 man binnen. En die zitten veelal met hun armen over elkaar te kijken nu. Van, hoe kan het nou? Het ging zo goed, die eerste paar minuten. En nu is die voorsprong ineens weg... En, en het spel is niet meer vloeiend. Dat heeft natuurlijk alles met de tegenstander te maken die nu de bal inneemt. Uh, Jones, de spelverdeler, die krijgt de bal. En die speelt het naar de Belgische internationale decisie. En die gooit die bal gewoon weg. En dan zegt Dona, dankjewel. wel. Rousseau gaat naar de ring, paas naar buiten. Curry voor de drie punter. Nee, doet hij niet. De aanval wordt uitgespeeld. Groningen neemt de tijd. Dat is een stukje ervaring. Dat is belangrijk in de Europa Cup. Curry nu wel met de drie punter en die zit erin. Ja, de marge is weer acht. Brandon Curry, topscorer van de wedstrijd. Elf punten. Dona leidt weer comfortabel, 38-30. Goed, ziet er goed uit. 38-30 voor Donar. Nog twee nachtjes slapen, dan uh, wordt in Pyeongchang de Olympische vlam ontstoken. Voor schaatser Jan Blokhuizen beginnen de Spelen komende zondag met de vijf kilometer. Maar het had weinig gescheeld of Blokhuizen was helemaal niet afgereisd naar Zuid-Korea. Eigenlijk was de vorm gewoon heel goed, maar uh, ja, uh, griep gekregen. Volgens de Nou, ging naar mijn longen. En uh, toen was nog de vraag of ik... Uh,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 Later in de week uh, komt de rest van de familie. Oké, okay, iedereen is erbij. Jouw hele hebben en houden komt hier naartoe. Ja, ja exclusief de honden. Maar, uh... Exclusief? Ja, het is niet zo heel hondvriendelijk hier in Korea. Dus, uh... ja, maar dan was toch toch niet van plan geweest om je honden mee te nemen naar Korea? Ja, is een mascotte, hè. Het ja. is mijn grootste fan. Nee, uh, gekheid. Uh, maar uh, alle, alle belangrijke mensen zijn ja. er. Wens je veel succes. Dank je wel. Jan Blokhuizen, waar staat in gesprek met Bert Maaldrink. Ndo Radio 1.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 Het medicijn Spinraza tegen de erfelijke verlammende spierziekte SMA... komt niet in het basispakket. Het zorginstituut vindt het te duur. In Nederland lijden zo'n 450 mensen aan SMA. Per patiënt kost Spinraza 250.000 euro per jaar. Dat is ver boven het gehanteerde maximumbedrag.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 En staatssecretaris Keizer neemt geen maatregelen na de vertraging van de postbezorging door PostNL eind vorig jaar. De staatssecretaris wijst erop dat de autoriteit consument en markt bekijkt of de problemen structureel zijn. PostNL erkent de problemen in december en bekijkt zelf hoe die in de toekomst kunnen worden voorkomen. Dan het verkeer Helene Geest. Er staat nog één file en dat is op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagenstein en Lexmond nog 7 kilometer. De vertraging is daar een kwartier na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Langs de lijn en omstreken. Ja, een hele lange, lange editie vanaf half zeven tot elf uur vanavond heeft te maken met onder andere het basketbal waar we zo meteen naartoe gaan, maar natuurlijk met name met de zes eredivisiewedstrijden... divisiewedstrijden die uh, gespeeld worden. Zoals bijvoorbeeld PSV tegen Excelsior. racht Niemeijer, niet de tweede helft. Ja, het is begonnen. Bijna drie minuten oud. 1-0 PSV. Vrije trap. PSV. Op uh, nauw dik 20 meter van het doel. Mauro Junior. De bal ligt recht voor het doel van Zwarthoed en gaat over het doel van Zwarthoed. Excelsior leeft dus nog. De ploeg die sowieso al 16 keer een doelpunt tegenkreeg kreeg uit een hoekschop of een uh, vrije trap. Nu loopt het met een sisser af naar een overtreding van Haspolat. Die echt daar uh, vlak voor het eigen strafschopgebied Ramselaar ondersteboven kegelt. Onhandig gedaan. Dan krijg je vanzelf de doelpunt uit die standaardmomenten wel tegen. Maar goed, het is 1-0. PSV speelt niet slecht. Heeft de kans gehad om uh, de score hoger op te voeren in de eerste helft. Met De Jong en Bergwijn. Grote mogelijkheden. En die idiote overtreding van Matthijs dus op de Jong. Hij is er nog altijd bij. Geen rood voor die verdediger als de Jong. Er is een sprint. -tact. Het is Van Duinen. Ik zeg de Jong. De spits van Excelsior heet toch echt Van Duinen. Maar die loopt zich stuk op de defensie van de PSV. Het was even dreigend. Hier is dan de Jong voor PSV in de middencirkel. Maar Vaas haalt de bal weg vervanger van de wijs die de komende maanden niet meer zal spelen. Wordt geopereerd aan de knie, gehuurd van PSV maar die moet het duel tegen zijn eigenlijke werkgever dus missen. Zoals het overigens ook al zo was in de eerste wedstrijd dit seizoen. Die PSV toen in Rotterdam Helemaal niet zo eenvoudig met 2-1 wist te winnen. Bijna nog een gelijkmaker in die wedstrijd. Had best wel gekund. Ligt even stil vanwege een blessure nu bij een van de PSV'ers. We zitten in de vijftigste minuut van dit duel. Het is Ramselaar die op de grond zit. 1-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta was de ruststand 0-0. En in deze tweede helft zal FC Utrecht er ongetwijfeld alles aan doen... om daar iets aan te veranderen. En die houdt kamp. Maar Sparta ook. En dat bleek wel in de eerste minuut na rust. Want de vrije trap viel bijna goed voor Sparta. En uh, zo kreeg Sparta de eerste kans van de tweede helft. 0-0 de stand nog altijd. En nog altijd een 5-6 uh, mans verdediging van uh, Sparta. Maar ja, ze staan onderaan. Elk puntje is, uh, is er één. Zal Dik wat te elkaar denken. Dus wat dat betreft kun je hem geen euvel duiden. Als uh, balbezit weer voor Sparta is. Die proberen in ieder geval in de tweede helft wat meer te doen. Met Ahanach die de bal helemaal terugspeelt. Op Friens. Vriens verder terug naar Fischer. En dan is de bal weer op de eigen helft van Sparta terechtgekomen. Wordt er gevraagd in de diepte en gegeven in de diepte. Goede bal. En wordt doorgekopt door Holst. Maar hij bereikt uh, uh, Zanussi niet. En dan kan er uitverdedigd worden door Willem Janssen. Maar ook dat gebeurt niet echt. In eerste instantie goed. In tweede instantie wel. Want Dessers heeft de bal gepaast op Ajoep. Ajoep bal even breed op uh, Lewin. Lewin nu inschuivend. Speelt de bal naar de rechterkant. Uh, na, krijgt hem weer terug van Kleiber. En Lewin gaat in de diepte zoeken naar de linkerkant. Maar Utrecht heeft geen grote mensen voor Insta. Nou, Dessers doet dat goed. Brengt de bal breed. Maar Kerk kan er niets mee. Dat is jammer voor FC Utrecht. En kan er dan gecounterd worden door Sparta. Daar Lijkt het zelfs op? Nee, zegt uh, Holst. Ik doe het even rustig aan. Ik speel de bal gewoon naar een andere kleur dan mijn eigen kleur. Namelijk naar FC Utrecht. Maar uh, Sparta heeft de bal weer teruggekregen. En daar gaat Sanussi ervan door. Sanussi op gebied. Houdt even in. Geeft de bal terug aan Aanach. En dan is de snelheid uit de aanval verdwenen. Maar gaat de aanval nog wel verder met Fred Friday. Mooi, wippertje zegt. Zo, de kans. Oh, wat een redding ook van Jensen. De enorme kans is voor Holst. Die doorgelopen is. Een prachtig wippertje van uh, Friday en Holst. Schiet van heel dichtbij tegen keeper Jensen aan. En zo zijn de eerste kansen in de tweede helft. En de eerste hoekschop in de tweede helft voor Sparta. Maar het staat nog altijd 0-0. Ja, 0-0, maar Sparta wel een puntje als het uh, zo blijft. En Twente, dat staat achter en uh, zakt verder en verder als het zo blijft. Dus ze moeten wat, Jan-Vincent? Ja, ik ben ook benieuwd wat uh, de opdracht is van Gert-Jan Verbeek... de trainer uh, die hij meegegeven heeft aan zijn spelers voor de tweede helft. We zijn uh, anderhalve minuut bezig in de tweede helft. Dat is nu een hoekschop voor de FC Twente. Nou, dan uh, kan daar meteen de eerste kans van uh, de tweede helft aankomen... als natuurlijk uh, de sterke, kopsterke mensen mee naar voren zijn gekomen bij Twente. Komt die hoekschop nu, die komt voor de goal. Die wordt gekopt door Wout Weghorst, die speelt bij... Dus dan uh, komt hij de bal eruit, komt die bal opnieuw terug... Via Lam gaat hij wel uiteindelijk over de achterlijn. En dat betekent een doeltrap voor Marco Bizot. Ja, de resultaten onder Gertjan Verbeek zijn nou niet echt bepaald beter geworden bij FC Twente. Hij is nu elf, uh, dit is de twaalfde wedstrijd onder leiding van Gertjan Verbeek. Van de vorige elf werd er maar eentje gewonnen. Ja, dat is wel heel erg matig. Zijn uh, ja, voorganger René Haken deed het wat dat betreft beter. Maar ja, die werd op een gegeven moment ontslagen na een paar maanden. En Verbeek moest dan voor de ommekeer zorgen. Nou, dat is nog niet echt gelukt. We zien nu de eerste wissel. ...van deze wedstrijd. Mats Seuntjes komt in het veld voor Guus Til. Dat is toch apart. Waarom doe je dat dan niet in de rust? Waarschijnlijk is hij dan net geblesseerd geraakt of zo, Guus Til. Hij wordt in ieder geval naar de kant gehaald... ...na twee minuten in de tweede helft. En Mats Seuntjes is zijn vervanger. Dat betekent een nieuwe aanvallende middenvelder bij AZ... De doeltrap komt nu van Marco Bizot. Die komt dan meteen in de richting van die nieuwe man, Seuntjes. Maar die verliest het kopduel van Kouevas. En dan kan Twente komen met Maher. Nou, die produceert een vuurpijl. Heel hoog, heel ver, maar in de handen van Marco Bizot. En dat is dus de doelman van AZ. Die krijgt dan een herkansing. Die gooit uit naar de linkerkant naar Thomas Ouwejan. Die trekt naar binnen toe de linksback Geeft een man mee terug aan Wuitens. Dan gaat de bal nog een station terug. Daar staat doelman Bizot. Die wordt onder druk gezet door Maher. Dus moet hij opschieten. Dan levert hij de bal in. Cuevas krijgt de bal. Die denkt, die keeper is uit zijn doel. Laat ik eens van afstand schieten. Maar hij doet het wel. Maar hij doet het wel in de handen van Bizot. Die op tijd weer terug is. Zo voetballen we drie minuten in de tweede helft. Bij Twente AZ is de tussenstand nog altijd 0-1. En dan weer basketbal in Groningen. Basketbal de Donau Groningen tegen Mons en Leon Kerst is daarbij. Ja, 24 spelers, 12 in het wit en 12 in het blauw. Die blauwe komen uit België, die lopen nu op 2 meter afstand van mij vandaan naar de kleedkamer toe. Want het is net rust, maar Groningen leidt 47-42. Ja, 47-42. Op dit moment staat Donau er goed voor. Bij winst zijn ze dus zeker van de knock-out fase voor het eerst sinds 2009 Nederlandse ploeg. Maar ik vind dat ze niet goed verdedigen. Dat heeft ook met de kracht van de Belgen te maken. Maar die verdedigen ook niet goed. En dan krijg je dus een wedstrijd die veel tempo heeft. Veel op en neer gaat. Veel drie punters. Veel scorers. Maar geen van beide teams heeft grip op de wedstrijd. Dona dus ook niet. 47-42 is de ruststand. Dat is leuk. Dat is aardig. Op zich goed. Als je verder wil komen... Maar er zal de tweede helft wel verdedigd moeten worden, denk ik. Want dat, Mons heeft gewoon nog een kans. De marge is maar vijf punten. Had meer kunnen zijn. Dus rust in Groningen. Donau tegen Mons. Cruciaal, Europaco-wedstrijd 47-42. PSV tegen Excelsior. Rachna meer. Die tweede goal van PSV die maar uitblijft en uitblijft. En dat biedt kansen voor Excelsior. Hè? Ja, zo is dat. De ploeg kan natuurlijk best wel aardig voetballen ook, best wel aardig combineren. En nu is Haspolat vrijgespeeld aan de rechterkant. 1-0 na 55 minuten. Dan komt Brenet om de hoek kijken. Heb ik werkelijk geen flauw idee wat er nu gebeurt, want er staat een blad met 80 koppen koffie voor mijn neus. Ah, daar is Arias die richting de middenlijn gaat. Voor PSV, publiek van de Eindhovenaren laat zich eventjes horen. En uh, het is Hendricks die de bal heeft ontvangen aan de linkerkant van het veld. Ramselaar biedt zich aan. Van Duinen ging zojuist toen hij geblesseerd was. Volgens mij even op zijn enkel staan. Ja, je kunt nooit hard maken dat dat bewust is. Maar... Ja, het ziet er dan toch niet zo prettig uit. Eerder al die harde overtreding, die bikkelharde van Matai. dit vond ik ook niet heel fris van de Excelsior zijde. Met Arias komt de PSV. Nu staat wel heel erg stil voorin. De Jong is niet aanspeelbaar. En dan moet Lozano het misschien maar oplossen. Lozano bijna op de zeilen aan de rechterkant. Bal met de buitenkant van de voet naar De Jong. 1-2. Nee, komt er niet. Want Fortes ramt die bal het Rotterdamse strafschopgebied weer uit. wil dan en Passant ook nog wel Elbers lanceren. Maar die ziet de bal over zich heen gaan en dus is er een ingooi voor PSV aan de linkerkant van het veld. Brenet, de linkerverdediger dus van PSV. Nog altijd en dat zal hij vermoedelijk toch wel een tijdje blijven ook dit seizoen als PSV tenminste blijft winnen. Rechterkant van het veld. Lozano de punt van het gebied. Hij eh, zou de bal eh, nou, kunnen afspelen. Het wordt uiteindelijk eh, Hendricks terug naar Lozano. Ook Arias staat daar nog. Het is Lozano die het duel zoekt met Fortes. Komt hij eh, niet langs. Eigenlijk een verdediger, Een rechtsbek oorspronkelijk. Dan nou is het Mauro Junior, de centrale middenvelder van PSV. PSV moet wat doen, want die bal is nu al heel lang aan de rechterkant van het veld. Maar komt maar niet voor het doel. Nu is de linker van Mauro Junior, wordt die bal weer weggekopt. Ja, er ontbreekt ook wel iets aan. Toch een bepaalde drang naar het doel. Toch een bepaalde drang naar die tweede goal. 57 minuten gevoetbald. PSV Excelsior is 1 tegen 0. Ja, die drang naar het doel, die leek net bij Sparta uh, ineens uh, toch uh, te komen tegen FC Utrecht. Uh, is dat nog steeds zo in uh, die houtkamp? Ja, ik heb toch wel een paar mogelijkheden gezien voor Sparta en Jean-Paul de Jong, de trainer van FC Utrecht. Was redelijk rustig, is als voetballer altijd een uh, druk baasje geweest. Maar net zag ik hem gebaren en ook wisselspelers. Er lopen er drie uh, warm, heel snel de goud de uitsturen, want het loopt niet bij FC Utrecht. Het staat 0-0, ook na tien minuten in de tweede helft. En Sparta komt dus wat onder het juk vandaan van FC Utrecht en doet dat uh, redelijk goed, want ik uh, zag nog een kans voor A-nacht zojuist. Dat was een hele grote, goed aangegeven weer door Fred Friday. Nu uh, balbezit voor de rechterkant van Utrecht, Krijber, met de bal de diepte naar, de, uh, naar Kerk. Kerk uh, krijgt de bal niet bij, een ploeggenoot. En dan zit Sparta weer goed bovenop, maar dit is een slechte bal van uh, Duarte. Die uh, jonge jongen die ooit twee keer scoorde in zijn debuut uh, bij Sparta in de basis tegen Willem II dit seizoen. Uh, het leverde geen overwinning op, overigens. Een 2-2 uh, eindstand... Maar goed, die Duarte staat dus in de basis bij Dick Advocaat. En het team doet het goed. Want nu ook het vastzetten levert weer balbezit op voor Bal De diepte in is niet goed. Weer een uh, foute paas van Duarte. En dan kan er overgenomen worden door Utrecht. Aan de linkerkant met uh, uh, Zakaria Labiat. Labiat goede bal op Ayub. En dan uh, Dessers. Maar Dessers krijgt de bal niet bij een medespeler. Bij uh, Klieg. En dus uh, gaat deze kans voor FC Utrecht verloren. En blijft het na 55,5 minuten spelen. De brilstand. 0-0. Jan Vincent van Zuiden bij Twente AZ. 0-1 nog, 7 minuten onderweg in de tweede helft. Ja, Baks de enige doelpunt te maken tot nu toe uit de strafschop na 10 minuten. In de eerste helft was dat nog. En het is inmiddels Twente in het balbezit. Niet echt gevaarlijk geweest nog in de tweede helft. AZ wel, het had gewoon op 0-2 moeten komen. Want Wout Weghorst, wat kreeg hij een grote kans. Een voorzet van Koopmeiners en Weghorst stond helemaal vrij vlak voor de goal. Hij hoefde hem alleen maar binnen te schuiven, maar hij schoof hem naast. Ja, en dan ga je toch weer denken aan afgelopen zondag toen AZ ook zoveel kansen kreeg. Ook, weg, ook Weghorst toen met name drie keer een kansrijke positie, niet gescoord. En toen uh, liet AZ uiteindelijk punten liggen. Ja, dat uh, willen ze natuurlijk niet opnieuw. Maar ja, dan moet je toch wel die ballen af gaan maken. Zeker zulke kansen als uh, Weghoofd zojuist kreeg. Maar hij uh, schoot hem dus naast. En dat betekent dat uh, Twente nog leeft. Uh, want uh, ja, bij 0-2 dan wordt het wel een hele moeilijke opgave voor de ploeg van Gertjan van Verbeek. Maar nu staat het nog steeds 0-1. En dan is één bal die goed valt daarvoor in uh, kan uh, meteen voldoende zijn om in ieder geval een punt te halen. Maar zover is het nog niet. Het balbezit is dus wel voor Twente met uh, Fuskic. Die uh, tussen twee man van AZ in de bal uiteindelijk toch nog bij Maher krijgt. Maher, je verwacht toch iets meer voetbal van hem. Neem de ploeg bij de hand, want dat wordt toch wel een beetje van Maher verwacht. Maar nu komt zijn voorzet niet aan. Die komt in de handen van Bizot. Dat betekent dat het balbezit voor AZ is. Jahan Bakse wilde mee vandoor. Er wordt een overtreding gemaakt. Zo lijkt het, maar uh, scheidsrechter Mulder laat doorgaan. Dat betekent dat Twente kan komen met Tigardouini. Het publiek voelt dat er uh, wat in de lucht hangt. Dat er wat aan zit te komen met Tigardouini. Op de rand van het strafsoopgebied nu krijgt hij de bal bij een medespeler. Nee, het duurt allemaal wat te lang. Ook geen overtreding in dit geval van Zieten uh, Mulder. Dus krijgt uh, AZ de kans om te counteren met Mats Seuntjes. Nieuwe man dus in het veld gekomen voor uh, Guus Til. Goede versnelling van Seuntjes. Nou, zoek een uh, man uit voor de goal. Seuntjes oog en oog met Drommel. Hij scoort niet. Hij schiet voor langs. Jongen, jongen, weer zo'n enorme grote mogelijkheid voor AZ. Eerst is het weghorst, die mist en nu Steuntjes. Hij creëert de uh, kans zelf over de linkerkant. Een mooie versnelling. Maar ja, als je dan in zo'n kansrijke positie komt... dan moet je gewoon scoren. En dat laat AZ na. Het blijft wel op voorsprong staan bij Twente. 0-1 is de tussenstand. Een opvallend tennisbericht. Roger Federer doet volgende week mee aan het ABN Ambro-tenoor in Rotterdam. Federer won vorige maand de Australian Open... en hij zou pauze nemen. Hij is immers al 36... Maar de nummer twee van de wereld wilde wel naar Rotterdam komen... en kreeg een wildcard en nam zelf het initiatief... en is dus volgende week te zien in Ahoy... We proberen toernooi Richard Kreitzhek nog even te bellen... in deze uitzending vanavond. Ja, Het moet echt laatste momentwerk zijn geweest. Gisteren hadden we hem in de uitzending, heeft hij er helemaal niks over verteld. Toen zei hij, ja, het is rond, gaat verder niks veranderen. Hopen dat er niemand afzegt. Zometeen hopen we hem nog even aan de tand te kunnen voelen. Eerst James Morrison.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 James Morrison, een slave to the music. Ja, wordt gevoetbald vanavond. Zes wedstrijden in de Eredivisie. Speelronde 22. Onder andere PSV tegen Excelsior. Ragnar Niemeyer. Ja, PSV heeft dit over zichzelf afgeroepen. Excelsior wordt zo langzamerhand de baas in het Philips Stadion. PSV staat nog wel met 1-0 voor na 64 minuten. Fike gaf zojuist een waarschuwing met een schot. Met het rechterbeen van 17 meter. Bal nog net aangeraakt. Een corner. Niet echt gevaarlijk, maar dat schot was dreigend zat. En PSV voetbalt gewoon niet goed meer in die tweede helft, creëert geen kansen. Ze geeft te weinig druk op de bal. En daardoor kan ik zelfs er af en toe gaan uitkomen. Dit is goed van Fijk Loopt dan wel Hendrik Sommers boven. Nou, dat kan een keer gebeuren. Gewoon een fair duel. Nog net op de helft van PSV. Ingooi gaat er komen van Brenet. Ja, PSV heeft de aanhang nodig om uit deze fase te komen. De jongen even met de armen in de lucht. Van ja jongens, waar blijft die bal? Wat zijn we nou in hemelsnaam aan het doen? Daar is Van Duinen. De bal komt uh, niet uh, terecht bij Levi Garcia die met zijn snelheid de huurling... Zojuist in het elftal is gekomen. Haspolat. Eén of twee overtredingen maakte die jonge jongen. 17 jaar nog naar de kant toe gehaald door Mitchell van der Gaag. Overigens oud trainer natuurlijk. Hè. De trainer van Excelsior. Oud speler moet ik zeggen van, van PSV. 44 wedstrijden begin de jaren 90 gespeeld, Die kent deze club. Fajk met de bal achteruit denk ik. Nee dat doet hij niet. Hij kiest voor een bal naar het middenveld. Want daar ligt de ruimte bij Fortes bijvoorbeeld. Die de middenlijn nu oversteekt. PSV moet op gaan passen tegen Excelsior, want het staat met 1-0 voor. Maar de Rotterdammers ruiken, ruiken, ruiken dat hier iets te halen valt misschien. 1-0 is het. Goed, 1-0 is het nog bij PSV tegen Excelsior. Dan gaan we bij Andy Houtkamp kijken in de Galgenwaard in Utrecht. Utrecht-Sparten. Eerste wissel bij FC Utrecht. Orbi Emanuelson komt voor Mark van der Marel. Middenvelder voor een verdediger. En misschien dat Emanuelson wat meer lijn in het aanvalsspel kan brengen van FC Utrecht. Want vooralsnog is het uh, niet goed. Staat 0-0. En als ik kijk naar Jean-Paul de Jong. Hij begon met gelijke spelen tegen AZ. Ajax Feyenoord. Dat mag. Uh, overigens alle drie de wedstrijden thuis. Toen een gelijkspel tegen Excelsior uit. En nu zou hij weer misschien gelijk gaan spelen tegen Sparta. De nummer laatste. En dan worden ze niet gelukkig hier in Utrecht. En als je dan ook nog weet dat aanstaande zaterdag Pex Wolle op bezoek komt, dan, uh, ja, dan gaat het toch niet echt lekker voor de Leidsman van FC Utrecht. 0-0 de stand. De eerste wissel dus gezien. Balbezit voor Sparta. Sparta dat steeds beter in het spel begint te komen. Nu uh, goed balletje de diepte in. Nee, dat is niet goed. Het balletje van Anach. En dat kan er overgenomen worden door Utrecht. Maar het gaat niet snel genoeg. Het is geen plan B. Alles gaat op dezelfde manier. Via de zijkant uh, proberen iemand te bereiken. En dat Lukt niet, dan moet je een plan B hebben. Maar dan moet je een spits hebben die een bal kan koppen of aannemen. En die hebben ze gewoon niet bij FC Utrecht. Dessers is een handige jongen, maar is geen uh, koppende spits om het zomaar te zeggen. Dus alles moet via de grond. Maar als daar zes verdedigers omheen staan, dan is dat lastig. Nu ook weer balbezit voor Utrecht. Even kaatsen, gaat de bal via Kleiber de diepte in naar Klich. Klich, goede voetballer, brengt de bal voor? Nee, want de bal gaat over de achterlijn. En daar komt corner nummer 10 van FC Utrecht in deze wedstrijd. 10 tegen 2 voor Sparta. Er werd nog even geroepen uh, dat het een hensbal zou zijn van een Spartaan in het strafschopgebied, maar dat is niet het geval. Wel een hoekschop vanaf de rechterkant. Nee, het is uh, Klieg. Die raakt wel een tegenstander door te Maar uh, uh, dat is geen uh, hensbal. Wel een hoekschop voor Utrecht. Komt de bal voor het doel. Richting Jansen. Jansen kan koppen. Maar komt de bal over. Redelijk vrij. Komt hij de bal over. En ook na 65 minuten. Utrecht tegen Sparta. 0-0. Twente tegen AZ. Jan Vincent van Zuiden. Ruim een uur gespeeld. 0-1. Nog altijd de voorsprong voor AZ. Wat irritaties op het veld. Zojuist een opstootje tussen Koevas en Jahan Baks. Beide spelers een gele kaart gekregen. Daarna gingen ze nog even door etteren. En en heeft de laatste waarschuwing gegeven aan beide uh, ploegen. Of aan beide jongens, beide spelers. Dus, uh, zo van ophouden nu. De volgende keer dan uh, is het raak. Dus uh, zij moeten op hun tellen gaan passen. Jahan Baks en uh, Koevas. Inmiddels is Twente wat sterker geworden. Wat een dreigend, paar dreigende situaties. Maar Marco Bizot, doelman van AZ, heeft uh, tot nu toe alles tegen kunnen houden. Maar uh, het is duidelijk... Uh, AZ heeft kansen gemist, kansen gekregen op de 0-2. Met name Weghorst en Seuntjes. Maar niet gemaakt. Het blijft 0-1. En dat betekent dat Twente voelt dat het nog gewoon gelijk kan maken. Dat het nog in de wedstrijd zit. Maar AZ nu wel in de aanval met Weghorst in het strafschopgebied. Hij kaatst de bal op van overheen, maar die laat hem van zijn voet springen. Dat betekent dat de AZ of dat Twente kan komen via Maher. Maher wordt de diepte ingestuurd uiteindelijk nadat hij zelf de aanval opzet. Is dus het een mooie combinatie daar tussen Voeskits en Jensen. Jensen stuurt, Voeskiets dan de diepte in. staan nog een aantal. De verdedigers over. Het is een overtreding van Swensel, maar het voordeel wordt gegeven door scheidsrechter van Mulder. Maar uiteindelijk is het voordeel weg. Er, uh, komt er alsnog een gele kaart aan voor Swensel, want die onderbreekt op uh, ruwe wijze die aanval van uh, Twente. Volgens mij is Boeren het slachtoffer van die overtreding. Mulder liet nog even doorspelen om te kijken of er een, wellicht een kans uit voort zou komen voor Twente. Nou, dat kwam er niet. Dan is het een kwestie van gele kaart trekken voor Swenson. de rechtsback van AZ. En een vrije trap voor Twente. Echt in de as van het veld, recht voor het doel. Adam her achter de bal. Dat is de man met een mooie traptechniek bij Twente. Die zal het dan zo dadelijk gaan doen. Ook een wissel gezien trouwens nog bij AZ. Noodgedwongen. Oude Jan, de linksback, is geblesseerd geraakt. Daarom Wijndal in de ploeg gekomen. Owen Wijndal, ook een jonge speler die nu dus de rest van deze wedstrijd gaat spelen. Met nog 25 minuten op de klok, officieel is het een vrije trap voor Twente. Het zijn de momenten waar de ploeg van Verbeek het van moet hebben. Deze vrije trappen van Adam Maher. Het zou in één keer kunnen als hij weer zo'n zwabberbal, zoals hij in de eerste helft ook deed. Dan wordt het oppassen voor Bizot. Dan komt die aanloop van Maher, hij schiet. Hij schiet hem in de handen van Bizot recht op hem af. En dat betekent dus een balbezit voor de AZ. Weer Bizot. die ja, op de goede plek staat, nu bij de vrije trap van Maher. AZ blijft aan de leiding, 1-0 bij Twente. Gaan we kort voor acht ook nog even bij het basketbal kijken. Het zag er bij Rust goed uit voor Donar tegen het Belgische Mons. Bergen mogen we ook zeggen, geloof ik hè? Leon Kerst. Ja, 47 ja, ja. tegen 42. 47-42 bij Rust. Hoe is het nu? Ja, de eerste de beste bal, die zegt dan heel veel. Die was voor Donar en Brandon Curry, de topscorer van de wedstrijd. 16 punten, Amerikaanse spelverdeler van Donar. Die schiet in drie punten en die bal gaat voorkant erin. Bord. Voorkantring en die valt erin. Drie punten erbij. 50-42. Ik denk dat dat eh, een beetje is hoe die wedstrijd gaat. Het zit Donar gewoon mee. En ze zijn nog beter. Nu een schitterende assist van Bruinsma. Naar de vrijgelopen Doe is zo onder de ring. Er was geen Belg meer in de buurt. En dan wordt het 52-42. En dan begint die marge op te lopen. En de druk op Mons neemt toe. Want die willen ook winnen. Die moeten ook winnen. En Dona, ja staat gewoon tien punten voor... Basketbal bij Vlaag heel goed. De verdediging mag wat beter. Nou, dat gaan we dan dadelijk zien in dat derde kwart. 10 punten voorsprong. De Belgen in de aanval. Nog 8 seconden op de schotklok. Die loopt af. En dan moet Tibby, de spelverdeler, of euh, de center, die moet dadelijk een 3 punten gaan nemen. Nou, die neemt een geforceerd schot. Die is mis. Rebound Bruinsma. Ja, dit is het moment denk ik dat Lonar een tikkie kan uitdelen. 10 punten voorsprong. Die Belgen hebben nog niet gescoord in de tweede helft. Ja, dan nou gooit Dona de bal weg. Omdat ze. <laughs> Bruinsma en Dourizot, die net zo mooi die aanval hadden. elkaar eh, niet helemaal begrepen. En dan krijgt Mons de bal. Misschien zijn dat toch een beetje zenuwen. Want ja, het is van 2009. dat Amsterdam voor het laatst als Nederlandse ploeg. in de knock-out fase van de Europa Cup terechtkwam. Eh, Dona kan dat nu bereiken. En nou, dan zien we dat die Belgen de bal weggooien. Het is rommelig, maar Dona staat 10 punten voor. 52-42. Dan nog even de tussenstanden van de Eredivisie-wedstrijden. die op dit moment worden gespeeld: PSV Excelsior 1-0. Utrecht-Sparta 0-0. En Twente az 01. En zometeen Roda Ajax, Nakbreda tegen Heracles en Willem 2 tegen VVV. Die wedstrijden beginnen zometeen allemaal om kwart voor 9, live hier op NPO Radio 1. Magistraal. Neo rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Een kenner zei laatst.